Zijn wij, wij van de pers, zijn wij wel vrij genoeg? En kan iedereen, bijvoorbeeld wij van de pers, leren hacken? <laughs> Hoe staat het met de Nederlandse dierentuin? En de muziek komt vannacht van Gert Zomer. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland, met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons van de pers uh, communiceren, dan kan dat via Twitter. Doe dat op uh, @redactiewnl, dat is onze naam, @redactiewnl Of uh, doe de hashtag WNL in uw bericht, dus een hekje gevolgd door WNL. En uh, dan vinden wij dat... Stel je voor, je bent je stoffige oude zolder aan het opruimen en ineens zie je daar een oud dagboek. Je denkt, oh, is niet voor mij en je gooit het in de vuilniszak. Niet doen, want het kan zomaar een uit de Tweede Wereldoorlog stammend object zijn. Ja, want nog altijd duiken bijzondere objecten uit, uh, uh, op uit die tijd. Bijvoorbeeld bij verhuizingen, bij een sloop van een oud pand of dus inderdaad bij het opruimen van de zolder. Vandaag uh, hielden daarom alle Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en centra... de niet-weggooien-actie. En ook de Stichting Verzets- en Oorlogscentrum in Groningen... deed daar aan mee vandaag. Betty Jongejan is de coördinator. Goedenacht. Goedenacht. Hebben jullie uh, veel waardevolle telefoontjes gehad vandaag? Uh, dat hebben we zeker gehad. En ook een, een zeer waardevolle schenking. Uh, namelijk de originele SS-vlag van het Scholtenhuis. Dus in de oorlogstijd dus op, uh, op het Schottenhuis. Hè, het hoofdkwartier van de ziekenheidsdienst wappende. En uh, nou, het is dus uh, de originele vlag, een enorme lab text, uh, van, of, uh, een enorme lab textiel. Van 2,20 meter 20 bij 1,60 ongeveer. En uh, ja, het is door de ziekenhuisdienst uh, meegenomen toen zij vlak uh, voor de bevrijding vluchten naar uh, Schiermonnikoog. -en, en op het eiland is het jarenlang gebleven uh, bij een bewoner, uh, Willem van der Geest. En uh, deze man is drie jaar geleden overleden en heeft de vlag uh, voor die tijd aan een vriend uh, van hem gegeven, Bauke Henstra. En de heer Henstra uit Schiemelenkoog die heeft besloten dat, uh, ja, dat die vlag uh, richting Groningen terugkomt, uh, gisteren dus. Wat, uh, wat hebben jullie met, met die vlag gedaan? Ik bedoel, gaan jullie die uitstallen of ik neem aan dat jullie hem niet zomaar laten wapperen ergens? Nee, uiteraard niet. Hè. Dat kan vanwege nou ja, de staat van de vlag op zich, was, het nog, uh, ja, was de, de vlag nog in een prima staat. Maar uh, ja, je kan het niet zomaar buiten meer hangen. Uh, we gaan onderzoeken hoe we die, die vlag kunnen exposeren. Uh, wij hebben als en uh, verzetcentrum Groningen geen uh, permanente expositieruimte. En, uh, nou ja, we gaan dus onderzoeken hoe we die vlag kunnen uh, exposeren. En uh, in de tussentijd wordt die bewaard in het depot van het Groningen Museum. Op rol uh, en uh, onder de juiste klimatologische omstandigheden. Worden er nou veel objecten uit de Tweede Wereldoorlog gewoon weggegooid? Omdat ze voor uh, ja, oude troep worden aangezien? Uh, ja, dat is nog wel regelmatig voorgekomen om een uh, voorbeeld te geven. Uh, een van de communistische verzetvrouwen uit Groningen... die heeft een, uh, ja, gedurende haar leven een enorm uh, ja, onderzoek begonnen. Uh, heeft heel veel gegevens uh, bewaard en verzameld, uh, maar toen zij overleed... Uh, heeft haar dochter het ongeluk allemaal bij het geval gegooid. Ja. En dan is een hele bijzondere historische bron uh, ook verloren. Helaas, ja. U noemde net al de vlag die u uh, uh, vandaag gekregen heeft. Heeft u nog een, uh, een voorbeeld van iets anders wat, vandaag, uh, uh, wat u vandaag heeft gekregen? Uh, nou, uh, we hebben ook heel veel telefoontjes gehad... van mensen die vandaag er niet bij konden zijn... Uh, maar die wel van plan zijn om nog, uh, nog schenkingen binnen te brengen. Waaronder, uh, wat ook als, uh, op zolder tijdens verbouwing gevonden is... een uh, correspondentie van een Groningse familie die op dat moment... een NSB-familie die op dat moment in Kamp Westerbork uh, geïnterneerd was. En die dus uh, ja, de, de belevenissen daar al daar beschreef. Uh, dat, dat zijn ook uh, interessante schenkingen die we graag binnen willen krijgen. Uh, ja, en daarnaast hebben we ook nog... Uh, uh, Pakketbriefkaarten uh, uh, gekregen, gericht aan Duitse militairen die gelegen waren in, uh, in de stad. Als we uh, de mensen thuis nu uh, een object uh, op een tafeltje hebben liggen die denken dat zouden dus uit de Tweede Wereldoorlog kunnen komen, waar kunnen ze dat dan uh, uh, terecht? Uh, nou ja, ik, ik, uh, ik verwijs ze dus eigenlijk naar de actie Niet weggooien of naar het uh, uh, ja, dichtbij zijnde museum, oorlogsmuseum bij hen in de buurt. Hè, daar zijn er altijd uh, conservatoren beschikbaar. Die, uh, die mensen daarover kunnen adviseren. En uh, ja, ja, mensen kunnen ook hun uh, schenkingen online aanmelden uh, via de website. Of, of ze zelf uh, te plekken brengen. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, hartelijk dank uh, voor, uw, uh, voor uw informatie. Betty Jongejang, de coördinator van, uh, van deze actie, niet weggooien. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Het is 7 over 3. dus nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de dag voor de persvrijheid. Want wij hier mogen zeggen wat we willen, maar in heel veel landen is dat gewoon niet zo. Nu eerst muziek, dit is Macy Gray. Sweet, sweet baby Macy Gray, sweet baby, hier bij Nog Steeds Wakker Nederland. Op Radio 1 en 20 juli treedt ze op in Tivoli. Dus dat is uh, zeker een aanrader om daar uh, even te gaan kijken. Nou, zeg Casper, uh, voel jij je een beetje vrij als uh, lid van de pers? Ja, volgens mij wel. Volgens mij kunnen wij gewoon in dit programma behandelen wat we willen, toch? Ja, wij wel. Maar wist jij dat uh, maar 16% van de wereldbevolking in een land leeft dat die persvrijheid heeft? Nee. Dat wist ik niet. Nou, het is toch zo. En dan komen wij in Nederland dus toch nog wel goed uit de verf. In de lijst van persvrije landen staan wij op de elfde plek. Vandaag was het Internationale Dag van de Persvrijheid. Ook omdat er dus nog steeds journalisten bedreigd, vermoord of gevangen gezet worden door hun beroep. Leon Willems, die sprak vanmiddag als directeur van Free Press Unlimited. over de persvrijheidslezing. Pardon, op de persvrijheidslezing. Ook was hij vannacht aanwezig op de avond van de persvrijheid. Goedenacht. Goedenacht. Kijkt u tevreden terug naar de internationale dag van de persvrijheid dit jaar? Nou, het is in ieder geval een hele innoverende en uh, gezellige dag geweest. Met uh, smiddags een uh, hele interessante lezing van een IJslands parlementslid... wat betrokken is bij uh, de Wikileaks-affaire. Ja. Uh, dus dat was wel een, uh, een highlight. Die heeft uh, uh, de Nederlandse samenleving eigenlijk opgeroepen om meer te doen... zodat Rob Gongrijp, die ook... Uh, uh, betrokken is bij WikiLeaks, dat hij beter beschermd wordt in Nederland, dat hij ja. niet wordt uitgeleverd. Het is wel gek dat iemand uit IJsland ons moet komen vertellen hoe we met uh, onze Rob Gongrijp om moeten gaan. Ja, en, en het was interessant om te zien dat zij echt geschokt was over het feit dat zo weinig mensen zich realiseren... dat er uh, eigenlijk uh, in Nederland geen beletsel is om uh, deze man, uh, als de Amerikaanse regering hem zou oproepen voor verhoor... dat er eigenlijk in principe weinig beletsel is om hem uit te leveren daarvoor... En uh, het zou toch zo moeten zijn dat wij in Nederland <coughs> betere wetgeving zouden hebben om uh, klokkenluiders te beschermen. En dat is ook meteen, je, je haalde net het persvrijheidsonderzoek uh, aan wat ik uh, mocht presenteren. En dat is ook een van de kritiekpunten op Nederland uh, waarom we niet nog hoger staan. Namelijk dat we uh, geen wetgeving hebben die, uh, die klokkenluiders uh, beschermen. Vanavond ging het ook over de donkere kanten van internet. Wat vindt u van de hype dat iedereen alles maar online zet op bijvoorbeeld Twitter en Facebook? Nou, ik heb op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen dat mensen van alles en nog wat waar ze zin in hebben op Twitter en Facebook knallen. Uh, een van de dingen waarom wij het belangrijk vinden om uh, nu aandacht te vragen voor deze zaken is dat we natuurlijk allemaal blij zijn en verheugd over dat de jonge mensen in de Arabische wereld hun regeringen ten val brengen om hopelijk uh, te zorgen dat er meer democratie komt in die landen. Maar het is wel zo dat al die mensen die Facebook en Twitter en internet gebruiken, dat die allemaal digitale sporen nalaten. En dat een hele hoop mensen, echt honderden mensen, zijn de afgelopen maanden gearresteerd. En niet alleen in het ergste land Syrië, maar ook in Egypte zijn bloggers ook de afgelopen maanden nog gearresteerd en veroordeeld tot een aantal jaren uh, gevangenisstraf. Dus het is wel belangrijk om uh, niet alleen te kijken naar de vrijheid die internet verschaft, maar ook aandacht te vragen voor het feit dat er heel veel uh, energie, geld en... ...repressie wordt, uh, uh, geld wordt gestoken om de repressie te verheven. Dus er worden zeg maar, landen als China, Iran, Venezuela, Rusland... ...die investeren werkelijk miljoenen om in andere landen te zorgen... ...dat het internet uh, beter te, blok te blokkeren valt. Dat er uh, filteringssoftware mogelijk uh, wordt. Dat er mensen digitaal beter kunnen worden opgespoord... ...die het vrije woord verkondigen. Nou, dus dat zijn allemaal... Zaken waar het belang belangrijk van is om daar aandacht voor te vragen. Want er zijn gewoon honderden mensen in de gevangenis verdwenen de afgelopen maanden. Ja. Is het dan een wereld waar iedereen zeg maar, persvrijheid heeft en waar dit soort dingen niet bestaan? Is dat een reëel streven? Ik denk dat uh, uh, uh, uh, de, de, de conditio is, het is nu nacht, dus ik mag een, uh, uh, ik mag een, een, mijmer, een filosofische mijmering. De conditio human is dat er altijd iets te verbeteren valt. Ja. Wij vinden persvrijheid belangrijk omdat wij zeggen dat persvrijheid is als een kanarie in een mijnschacht. Um, de, de Persvrijheid is de zuurstof van een samenleving. Dat is waar de hersenen van gaan werken. Als de kanarie doodgaat, dan kan je ervan uitgaan dat er ook alle andere mensrechten onder, uh, onder druk staan. Dus um, persvrijheid is ongelooflijk belangrijk. En onafhankelijke informatie is voor mensen echt uh, dat, dat zijn le dat is van levensbelang. Ja. Wij hier in Nederland als journalisten zijn redelijk vrij. Uh, toch staan we op de elfde plaats. U, u noemde net al de klokkenluiders die beter beschermd zouden moeten worden. Heeft u nog meer punten waar de persvrijheid in Nederland verbeterd kan worden? Nou, Een van de, een van de kritische punten in het, uh, uh, in het uh, rapport van Freedom House... is dat zij vinden dat in Nederland de media in heel weinig handen zijn. Dus er is, uh, er is niet een heel divers economisch... Gevarieerd medialandschap. Er zijn een groot aantal kranten in handen van Tillo. Nou, dat is een kritiekpunt. Dat is wel, moet ik eerlijk zeggen, een Amerikaanse blik. Zij vinden ook de fusie tussen de NTR en de Educom. Omroepen Telejak en RVU vinden zij ook een negatieve trend, want het is minder diversiteit, zeggen zij. Terwijl ik denk van dat vanuit het Nederlandse perspectief dat alleen maar toe te juichen valt. omdat er zo'n woud aan verschillende omroepen is. Eh, en dat, eh, dat het voor de burger eerder een positief is. Dus kijk, je kunt over alles twisten. Maar die, eh, die bescherming van klokkenluiders. Die is niet wettelijk goed geregeld. En een ander aspect dat vanmiddag eh, aan de orde kwam. en waarover ook de degens gekruist werden met eh, minister Donner. Mm -hmm. Dat is de wet openbaarheid-bestuur. Het blijkt dat in de praktijk de overheid eh, soms heel eh, langzaam informatie verschaft aan journalisten. Terwijl wij een wet hebben waarin eh, ja, de belangrijke bestuurlijke beslissingen openbaar moeten zijn. Nou, dat, dat, daar, zijn daar, is, daar is echt nog wel wat aan te verbeteren. Um, dus ja, uh, ik denk dat, uh, dat wij in Nederland met een relatief uh, onafhankelijke en. Relatief uh, brede pers best mooi erbij staan in de wereld. Maar de kwaliteit uh, zou wel beter kunnen, de opleidingen zou wel beter kunnen, uh, de aandacht uh, voor kwaliteitsjournalistiek en onderzoeksprogramma's zou wel beter kunnen. Maar dat zijn allemaal persoonlijke dingen die ik vind. Uh, ja, we, we proberen ons steentje bij te dragen in ieder geval. Dank u wel. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Leon Willems van Free Press Unlimited. Over ja, en jullie nog en veel plezier. Dank u wel. Oké, okay, daag. Het is twaalf minuten voor half vier. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland. Iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier op Radio 1. En onze vijftienjarige sterverslaggever Rens gaat iedere week ergens anders naartoe op pad. En deze week stuurden we hem naar de presentatie van een nieuw muzikaal televisieprogramma. Je denkt misschien, wat is dit? Nou, dit is de band van Johnny de Mol. Het is namelijk zo, hij begint weer met een nieuw programma, Down met Johnny Rocks. En wat hij daarin doet, is mensen met een beperking helpen tot een band op te richten. En dat is toevallig een rockband geworden. Ik ga vandaag kijken bij de persconferentie. Tenminste, hier wordt verteld dat het programma eraan komt, enzovoort. Dat is normaal heel saai, maar ja, je weet het bij Johnny de Mol nooit. Ze hebben hier een soort van mini-concertje. Dat was dus wat je net hoorde. Um, ik ga eens even met een van die bandleden praten. Tobias, je zit nou in een nieuw programma met Johnny de Mol, down met Johnny Rocks. Jullie hebben een band opgericht. Wat gaan jullie precies doen? Proberen, we gaan het minstens wel proberen, is om uh, binnenkort uh, voor uh, heel veel mensen beroemd te zijn. En dat we in zaals komen te staan, in stadions. Maar, maar aankomende donderdag is het 5 mei. Jullie treden dan op in Zwolle. Daar, daar, staan, daar staan duizenden mensen. Nou, voor aanstaande, aanstaande donderdag ben ik niet zenuwachtig. Ik, ik, ik heb er tenminste veel zin in. Daar heb ik heel veel zin in. En ja je bent al een beetje een artiest. Ja, ik heb ook uh, in het programma met uh, Sinterklaas samen met Ali B opgetreden Dus uh, ja. Maar straks, het komt allemaal op tv, dan word je bekend. Worden jullie echte rockartiesten die uh, in een hotel helemaal mekaar elkaar rammen straks? <laughs> Dat is aan goed goede vraag. Dat zou ik echt zo niet weten hoor. Nou, ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. En veel plezier op 5 mei. Ja, dankjewel. Johnny de Mol, volgende week begint het programma Down met Johnny Rocks. Ja, wat gaan we allemaal zien deze, deze, deze aflevering? Ik heb in seizoen 1 uh, heb ik twee jongens ontmoet. Mike en André, die uh, helemaal gek zijn van rockmuziek. En die hadden een grote droom. En die ben ik in seizoen 2 gaan opzoeken hoe het stond met hun droom. Dat is anderhalf jaar geleden. En die was er nog. Dus ik heb uh, toen met ze besloten om een, uh, om een bandje te gaan uh, formeren. Dus we volgen eigenlijk in seizoen 2 volgen we, uh, het wel en we van uh, The Garden of Love. Want zo heet ja, hun ja. band. En uh, het is allemaal begonnen met, uh, met Mike en André. Ja. Tof, maar alleen, het is, het is rockmuziek. De mensen die daar niet van houden, is er daar het programma nog steeds leuk voor? Dat, dat was natuurlijk een beetje het gevaar. Dat het een, teveel een, een muziekding uh, zou worden. Maar we volgen ze ook uh, in hun uh, privéleven, uh, hun hobby's. Het is een soort reality show eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk van die mi zes mini-dokies. Want het is, het is 50 minuten, zes keer 50 minuten. Mini-dokies... Maar het programma begint dus volgende week. Hoe, hoe gaan, die, hoe gaan die, die tijden daarvoor? Wat, wat gaat er deze week nog gebeuren? Um, ja, 10 mei is de eerste uitzending. Um, dan begint het bij Mike en André die aan het papier prikken zijn. Mm. En uh, aflevering 6 uh, eindigt met dat ze in Zwolle op het vrijdagsfestival... voor 100.000 man hun zingels aan te spelen. Dat is vet. Dat is heel vet. Dat uh, zal ongetwijfeld vet zijn. Denk je niet, Kas? Ja, zou Rens er ook bij zijn? Ik uh, kunnen hem er wel weer heen sturen, denk ik. Uh, maar uh, voorlopig sturen we hem volgende week dan weer totaal ergens anders heen. Tot zover uh, onze 15-jarige sterverslaggever, Rens Gooseling. Hé hey Erik, ja? heb jij wel eens een uh, computer gehackt? Gehackt? Nee, ik, uh, ik ben een brave digitale burger. Maar uh, zou je eigenlijk wel weten hoe dat gaat, dat hacken? <laughs> Nee. Is dat ook de reden waarom je nog nooit iemand hebt gehackt? Nou, dat uh, zou kunnen. Het klinkt een beetje meer als je het zo zegt, iemand hacken. Even lekker hacken. Uh, je hoort namelijk uh, met enige regelmaat in het nieuws... dat er sites of uh, diensten gehackt zijn, zoals onlangs nog het PlayStation-netwerk... waarbij de persoonlijke gegevens van miljoenen mensen zijn gestolen. Maar ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen weet... hoe dat hacken nou eigenlijk in zijn werk gaat. Nee. En wist je dat je in Nederland gewoon een cursus hacken kunt volgen? Oh, echt? Ja, het uh, wordt dan uh, ethisch hacken genoemd. En aan de telefoon hebben wij Leo Hordijk van Twice IT Training. En hij is zo'n hackdocent. Goedenavond, meneer Hordijk. Goedenavond. U, u leidt uw cursisten op tot Certified Ethical Hacker. Wat is dat voor ja. een hacker? Nou, een, een Certified Ethical Hacker, dat is iemand die uh, ja, probeert... om, uh, zeg maar, aan de goede kant van de lijn uh, te leren hoe behoeven te werk gaan. De hackers te werk gaan. En dan uh, met die kennis in staat te zijn om zijn eigen netwerk te beschermen. Ja, dus eigenlijk met boeven boeven vangen is het eigenlijk het ja, idee? Zo, ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja. Maar u leert dus wel mensen inbreken in beveiligde computersystemen? Ja, dat klopt. En hoe weet u dan dat ze de opgedane kennis niet voor kwade doeleinden gaan gebruiken? Nou ja, er zitten twee kanten aan het verhaal. De eerste is dat we sowieso bij de cursus zelf een, een, een NDA-agreement laten ondertekenen, een non-disclosure. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij ja, eigenlijk op die manier onder andere de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen... Maar ja, goed, dat, dat neemt niet weg dat je het dan nog steeds met die kennis wegstuurt. Uh, de andere kant van het verhaal is dat uh, uh, het zo is dat wij, ja, de, in onze beleving, uh, hoe meer mensen wij eigenlijk opleiden om, om zeg maar te weten hoe er, uh, ja, iemand die echt kwaad wil hoe die te werk gaat, uh, hoe meer mensen er ook zullen zijn die te weten hoe je dat goed moet beschermen. Laten we het over het hacken zelf hebben. Hè? Want daar bent u toch docent voor. Stel, ik wil nou in de computer van Casper van, van inbreken. Hoe pak ik dat nou aan? Nou, de, de, wat je het beste zou kunnen doen is in ieder geval zorgen dat je Casper heel goed kent. Nou, dat is de collega van je dus. Ja. dus dat mag je aannemen. Collega en vriend, mag ik zeggen. Ja, precies. <laughs> dus dat betekent dat je mag aannemen dat je al heel veel van hem weet. Uh, de kunst is eigenlijk om, om, als je iemand wil gaan hacken, is dat je natuurlijk gaat uitzoeken waar zijn zwakheden zitten. Waar je het beste gebruik van kunt maken. Oké, okay, nou, je dan nog... kent mij goed. Ja? Erik kent mij goed. Hoe komt hij dan mijn computer in? Nou bijvoorbeeld, als hij jou heel goed kent, dan is er een redelijke kans dat hij weet wat jouw hobby's zijn, wat jouw interesses zijn. En dan zou bijvoorbeeld één van de mogelijkheden zijn dat hij of bijvoorbeeld jouw password zou kunnen raden. Gesteld dat jij je hobby's of je interesses of je vrouw of je kinderen, namen bijvoorbeeld in die sfeer, zou gebruiken als je wachtwoord. Of je hebt van die site waar ze dan zo'n geheime vraag stellen, dat ze zo'n geheime vraag voor jou weten te beantwoorden. Maar wat er ook kan, is dat hij met die kennis niet zozeer een wachtwoord gaat raden... maar dat hij daarmee eh, zeg maar jou weet te verleiden tot het openen van een e-mail... Een mooi voorbeeld is uh, van een bedrijf dat wat op die manier bijvoorbeeld probeerde ergens binnen te komen, doordat ze wisten dat een medewerker uh, uh, als hobby postzegels verzamelen had. Uh, dus dat deed hij, uh, die, die man die daar wilde inbreken. Die verzamelde allerlei plaatjes, noem maar op van het internet, bouwde een heel uh, flux een leuk websiteje wat ging over postzegel verzamelen en stuurde vervolgens een mailtje via een, een nieuwsgroep waar die vent wel eens met zijn hobby over aan het praten was met, met, met andere geïnteresseerden, uh, dat hij uh, een, een mooie postzegel had, hè, die heel beroemd was en dat hij graag met deze man in contact zou willen komen. Nou, van het een komt het ander. Uiteindelijk bezoekt die man de website die voor hem was opgezet als een soort val. En daar stond dan een, een, een trojan of een virus op. Uh, he, of, of in ieder geval een stukje kwaadaardige software. Wat uh, op dat moment door die gebruiker op zijn eigen computer werd binnengehaald. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn mensen, of is menselijk gedrag... nog een, een grote valkuil op het gebied van computerveiligheid. Ja, misschien wel de grootste zou ik bijna zeggen. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet bij, bij Sony of bij de Rabobank. Nee, dat klopt. Maar de, ik zei ook net, hè, dit, dit is een van de dingen als, als het gaat om, om, om hè, je vriend uh, de andere kant is. Google bijvoorbeeld, daar zou je ook niet direct verwachten dat dat gebeurt. Terwijl wat, wat uh, het verhaal is vast wel bekend, dat de Chinese hackers, wat die hebben gedaan, is wel degelijk deze truc gebruikt. Dus zij zijn echt aan het, uh, op, op onderzoek uitgegaan om te achterhalen wat voor mensen daar bij Google werkten En hebben uiteindelijk via een mailtje, een, een social engineering truc noemen ze dat dan... ...hebben ze uh, mensen daar zo ver gekregen dat ze software hebben binnengehaald. Die software stond daar op interne computers en vervolgens hebben ze daar allerlei gegevens vandaan kunnen halen... ...omdat ze van binnenuit het bedrijf, uh, zeg maar ineens met de rechten van, van de gebruiker die die software op zijn systeem had staan... ...ook de interne servers daar konden benaderen. Heeft u enig idee hoe de aanval op het PlayStation Network gegaan ja. zou kunnen zijn? Ja, sterker nog. Ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik volg natuurlijk dat soort artikelen ook. Uh, wat er daar gebeurt is dat ze gebruik hebben gemaakt. Ik, ik, ik, ik meen dat het een SQL injection was. Dat is een, uh, een soort aanval waarbij ze gebruik maken van de applicatie, de webservers. Uh, en dat komt er eigenlijk op neer dat ze via die website in staat waren om uh, code door te geven aan de database server die erachter zat. Nou, en de grootste fout van Sony is, is, is eigenlijk nog niet eens dat die SQL-injectie mogelijk was, maar is dat er vervolgens ook nog eens allerlei data- en passwordgegevens in stonden opgeslagen, waar hè, toen men eenmaal daar binnen was, ook zo zonder meer bij kon. En zoals niet geëncrypte passwords, uh, creditkaartgegevens, uh, stonden allemaal gewoon in die database opgeslagen. Ja, dubbel nou, fout is, van Sony eigenlijk dus? Ja, in zekere zin een, een dubbele fout. Tot slot, uh, is hekken moeilijk? Kan Erik leren om uh, <laughs> mij te SQL-injecten? Ja, iedereen kan het leren. Uh, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen uh, het binnenkomen in, in een bedrijf met, met, uh, met een goede beveiliging. Hè, zoals banken en zo. Die, uh, de Rabobank is ook gelukkig niets mee gebeurd. Er werd wel het een en ander geprobeerd. Maar uh, verder dan het, uh, laten we zeggen het platleggen van de site zijn ze niet gekomen. Maar uh, echt daar binnenkomen, dat is dan nog weer een verhaal apart. Oké. Okay, nou, ik ga het proberen de komende dagen, Kasper. <laughs> ik denk dat het een website wordt over gratis uh, je brommen repareren, zoiets dergelijks. Daar klik je ongetwijfeld op. Dat kan, uh, ik, kan ik me zo voorstellen. Ja. Oké, okay, hartelijk dank voor de les dan, ja. <laughs> meneer Hoordijk. Leo Hoordijk van Twice IT Training. Dank u wel. Dag. Ja. Het is uh, één minuut voor half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland met nu het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is wederom aangeschoven Ingeloe Stol.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 Het is voor het eerst dat een invloedrijke staatsleider... uit deze regio zich uitspreekt tegen de gewelddadige kolonel. En tot zover het nieuwsminuutje. Dankjewel, Dankjewel Stol. Inge Loes, Tol. Je houdt uh, het hele nacht uh, het nieuws voor ons bij. En uh, over een uur ben je er weer met uh, het laatste nieuws vers van de pers. Het is, live, het is tijd voor live muziek. Bij ons in de studio zit nog steeds Gert Zomer. En uh, die gaat weer een nummer voor ons spelen. En het nummer heet As the Day Goes By. Hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland. Uh... the blue sky wake me up before it gets dark cause the sun has taken its toll on me but you fill me up like a walk in the park did you notice my smile it hasn't been there for a while but you may Day goes by I start to see You belong to me And it doesn't matter why Though I've got a lot to learn My mind ain't playing tricks on me I wanna be with you all the time Cause I believe in you and me as the day As the day goes by van Gert Zomer. Dankjewel Gert. En uh, straks uh, nog een nummer van hem, dus uh, blijf zeker luisteren. Goed nieuws voor mensen die van plan zijn om laat kinderen te krijgen. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is begonnen met het invriezen van eicellen. Ja, dat is uh, de eerste echte stap nadat in april het invriezen werd toegestaan. Bert Vause is hoogleraar voortplantingsgeneeskunde en is verbonden aan dit project. Goedenacht. Goedenacht. Is het nou zo simpel dat een vrouw met een kinderwens bij u kan komen om een eicel in te vriezen? Nou, simpel is het niet, maar ze kunnen wel komen. Ja, en wat gebeurt er dan? Um... Ja, ik weet niet of u het technische verhaal wilt horen, maar wat er natuurlijk in eerste instantie gebeurt is een uitgebreid gesprek met de mm -hmm. vrouw, de reden waarom, uh, we spreken over verwachtingen, wat er mogelijk, maar ook wat er onmogelijk is, uh, bespreken en navragen of er wellicht uh, redenen zijn om het niet te doen, medisch-technische redenen, dus dat zijn eigenlijk allemaal stappen die horen bij zorgvuldig werken. Wat voor redenen zijn er dan om een eicel in te laten vriezen? Ja, meerdere, maar de meest voor de hand liggende reden is... en de meest inzichtelijke reden is dat uh, bijvoorbeeld vrouwen... die op jonge leeftijd uh, uh, kankerbehandeling uh, moeten ondergaan. En dat geldt niet voor alle, maar voor sommigen. Daarvoor moeten ze dus middelen gebruiken, uh, chemotherapie... die schadelijk kan zijn voor de werking van de eierstok. En dat is ook uh, niet weer onkeerbaar. Dus als die schade één keer is aangebracht, uh, dan kun je er niks meer aan doen. Heeft u er zich eraan gestoord dat het zo lang heeft geduurd... voordat u kon beginnen met het daadwerkelijk invriezen van de IJsselen? I ja, ik, ik heb me gestoord aan, aan, aan dit specifieke traject. Maar ik, ik voel me toenemend uh, niet goed bij het feit dat allerlei nieuwe... Onvruchtbaarheidsbehandelingen en interventies, uh, uh, die er internationaal ontwikkeld worden, zo traag uh, geïntroduceerd worden in Nederland. Hè. Dat loopt niet zelden jaren uh, achter. En dat betekent dus niet zelden dat je jaren mensen die daar uh, nou ja, baat bij hebben... die behandeling uh, moet uh, onthouden. En dat betekent, betekent ook in toenemende mate dat mensen die goed geïnformeerd zijn... hun heil elders gaan zoeken. En waarom gaat het dan zo traag in Nederland? Omdat wij, ik denk, van de natuur uh, natuurlijk voorzichtig uh, zijn... en uh, streng en, en uh, terughoudend... Uh, en, en uh, ja, dat er natuurlijk ook nog steeds uh, heel veel over gepraat uh, wordt. Uh, niet altijd op een even efficiënte manier. Dus we praten uh, dat wel, maar de besluitvorming die daarop volgt, laat nog alles op zich wachten. Polderen eigenlijk, waar Nederland beroemd om is. Um, uh, ja, dat is juist. <laughs> Oké. Okay. Nu pleit u ervoor dat uh, de leeftijdsgrens voor het terugplaatsen van eicellen op 50 jaar wordt gezet. W waarom? Ja, laat het even duidelijk zijn dat dat ook op IJssel, uh, voor voor IJssel invriezen uh, consequenties uh, heeft, maar dat is wel op zich een andere discussie. Want die leeftijdsgrens die nu gehanteerd wordt... 45 jaar, een maximum van 45 jaar... dat is nou één, al een, een, een, een vrij oude grens die is gesteld. En twee, dat geldt voor elke vorm van interventie... rondom onvruchtbaarheid. En ik pleit al langer voor, dus los van de ijscel invries discussie... dat ik denk dat inmiddels die leeftijdsgrens... die ongeveer 20 jaar geleden is bepaald, dat die achterhaald is... Maar vindt u maar eens 50 jaar, is dat dan een medische kwestie of ook een ethische kwestie? Omdat een vrouw na 50 misschien wel een, een erg oude moeder wordt. Ja, uh, ja ethisch of maatschappelijk... Uh, um... Ook een grens van 50 jaar is arbitrair, net zoals een grens van 40, 45 arbitrair is. Dus, dus hè, het ideale evenwicht hier zul je nooit vinden. En ook welke grens je ook stelt, dat zal altijd over een aantal jaren, zul je daar weer anders naar kijken. Dus met voortschrijdend inzicht, maar ja, je moet op een gegeven moment wat. En de grens van 45 is denk ik moeilijk te hanteren uh, in, in het licht van uh, nou, wat we nu weten. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is een beslissing van de moeder in kwestie... op welke leeftijd zij kinderen wil krijgen. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Uh, en het is ook in eerste instantie natuurlijk een kwestie van de, van de vrouw zelf. Uh, maar hè, zodra er ja, een medische interventie, medisch handelen nodig is... Uh, wordt hè, de arts mede verantwoordelijk voor, zo, voor uh, nou ja, de vraag of je wel of niet dat uh, moet gaan doen. Of dat wel of niet goed is. En met name ook in het belang van het kind. Wij worden geacht in, in, in, in het aangaan van elke vorm van behandeling om het belang van het kind mee te wegen. Goed, uw punt is duidelijk. Dank u wel, Bart Fausen, hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Nederlandse dierentuinen die zijn toonaangevend in de wereld. Wist je dat, Erik? Nee, welke toon zou het zijn? Ja, de, de goede toon, de juiste snaar die wij weten te raken... want uh, wij hebben gewoon top dierentuinen. En waarom, yes. dat hoort u zo meteen. Maar eerst gaan we lachen, gieren, brullen... met uh, onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Bij ons in de studio pizza pizzakourier Stefan Pop. Stefan, jij kreeg vorige week... Een beetje een vreemd telefoontje. Ja, dinsdag kreeg ik bij Domeo's Pizza's een uh, telefoontje... van een buitenlands nummer. Mm -hmm. Of ik een uh, pepperoni pizza kon uh, afleveren in uh, Abbottabad. Dat is heel ver weg. Dat is heel ver weg, man. Normaal bezorgen wij niet buiten de regio, maar mm -hmm. wat een actie. Ja. Maar ja, dan werd ik geweldig. dat Abbottabad. Dat is echt fucking ver. Dat is vier dagen rijden. Het is vlakbij Islamabad. Ja. Dus ik kom een scooter daar naartoe. En dan op je brommertje daar naartoe gegaan. Vier dagen. Nou, ik was back off. Niet geslapen. die pizza is Om die pizza's koud. Ja, en ik had het superheet. Het is daar 42 graden. Ja, en, ik, en je, moet je dominojas moet je dus sowieso ja. aanhouden. Ja, moet dus je die, aanhouden. die rode bomberjas die ik heb, <laughs> die, die, moest ik echt, die hele rit ja. heb ik die hele tijd aangehad. Pal in de zon. Nou, ik groeiend heet, pizza koud, ik bel aan. Doet een moslim-extremist open. Mm -hmm. In een jurk, hij lijkt me mee naar binnen. Ja. Um, acht van die moslim-extremisten zitten in die, in die ruimte. Ja. Uh, met allemaal van die kalasjnikovs, granaten. Ja, luchtige... Ja, nou ja, ik schrok niet heel erg. Want ik, ik bezorg ook pizza's in uh, Sotervaard. Ach, oh, ja. En daar okay. zie je heel ja. veel van dat soort lui. Met ja. dat soort uh, attributen. Ja. En uh, nou goed, ik, ik, ik sta daar met die pizza. Ik zeg, voor wie is die pizza? Ik dacht ja. dat het voor die gast was met die baard en die tulband die in het midden zat. Mm -hmm. Dat zag eruit als de baas. Ja. Dus ik zeg zo, hey gast. hey baardmans. Mm -hmm. is, is deze pepperoni pizza voor jou? Hij zegt mm -hmm. zo, nee joh. Hij is voor een vriend van mij. Mm -hmm. Ik zei, nou, waar is je vriend dan? Hij zei, nou, doe even normaal. Ik zei, nou, zeg dan. Hij zei, nou, die komt er zo aan. Hij is even in de badkamer. Als ja. dus die badkamerdeur gaat open. Ja. En komt er dus een Nederlander uit. Oh een Nederlander, want hij kwam zingend eruit. Hij die die badkamerdeur ging open en ik hoorde: Hij vliegt, walt en hij zwemt. Hij kwekt naar haar en hij kwakt naar hem. Hij snatert heel wat elkaar. En als een liedje voor hem zingt, dan dan dan dikke." En uiteindelijk begin de rest ook gewoon mee te zingen. En ik denk zo bij mezelf, ja, ik ken deze man ergens van. Dus het klinkt me ook heel bekend in de oren. Ik, oor. ik weet zo niet zo een wie maar, het is, maar... Het is niet iemand die je heel snel associeert met moslimextremisten. Maar ik kan echt verzekeren dat die man, die, was da die zat daarbij. Die was daar te gast. Die komt net uit de badkamer gelopen. Dus ik geef die Peppa Pro die pizza. Ja. En hij zingt naar mij... Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo'n pizza had ik nooit. Ik was zo vaker vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik vandaag nog nooit. Is die goed genoeg? Ja. Ah, ik mis het toch, ik kan hem beter. Dat weet ik wel. Nee, dat is goed, joh. Nou, en ik kreeg een hele dikke fooi daarna. En toen ben ik weggegaan. En toen kwam je thuis. Nou, toen kwam ik vandaag, kom, ik ben net thuis gekomen. Sloeg je de krant open. En toen zag ik gewoon een foto mm -hmm. van het huis in Abottabad. En naast het bed lag. Ja, allemaal bloed. En naast dat bloed. De pizzadoos. De pizzadoos. U hoorde onze uh, comedian Stefan Pop en Herman Otten... die het allemaal van dichtbij hebben zien gebeuren daar uh, in Pakistan. <laughs> onze columnist Diederik van Zessen heeft het niet zo op het tv-programma Dr. Ellen. En waarom? Dat uh, hoort u zo meteen. Eerst gaan we het hebben over dierentuinen. Diergaarde Blijdorp is de beste dierentuin van het jaar 2011. Althans, als het aan de beoordeling, beoordelingswebsite Zoever ligt. De Rotterdamse dierentuin kreeg van de bezoekers het hoogste cijfer toebedeeld een 8,9%. Sowieso lag het, lag het gemiddelde cijfer van de consument erg hoog. En wie ons meer over de huidige staat van de Nederlandse dierentuinen kan vertellen... is Alex van Hoof. Hij is directeur van Burgers Zoo... en tevens directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Goedenacht, Alex. Goedenacht. Is het echt zo goed gesteld met onze Nederlandse dierentuinen? Ja, ik geef altijd maar het simpele voorbeeld... dat als een Amerikaanse dierentuinbioloog of directeur naar Europa komt... en hij wil de laatste ontwikkelingen zien... dan bekijkt hij eh, vier, vijf dierentuinen in Nederland... Bekijkt er twee in Duitsland, eentje in Zwitserland en hij gaat weer naar huis. Hm. Dus wij staan wereldwijd, staat de dierentuinsector, de Nederlandse dierentuinsector, heel erg goed aangeschreven. En vinden er heel veel nieuwe ontwikkelingen in Nederland plaats. wat zijn dat dan voor nieuwe ontwikkelingen? Wat is er vernieuwend aan de Nederlandse dierentuin? Verblijven. Er worden hier verblijven gebouwd die wereldwijd niet gebouwd worden, omdat wij hier in Nederland veel les hebben, veel bezoekers krijgen. Uh, en uh, ja, daardoor nieuwe dingen uh, durven te doen die anderen niet durven te doen. En, nou, een heel mooi voorbeeld van, het is, het is wel wat ouder, maar dat is bijvoorbeeld de lagune van, uh, van het dolfinarium. Uh, toen uh, die lagune werd gebouwd, dat is een hele grote bak met volgens mij 12 miljoen liter water waar de dolfijnen in, uh, in rondzwemmen. Eigenlijk uh, bijna binnen een jaar kregen de dolfijnen daar jonger. nou Dat toont dus aan dat die dieren het daar uh, heel erg goed uh, hadden. En een goed leven hadden. En zo is er eigenlijk bij elke dierentuin in Nederland is er wel wat aan te wijzen. Maar de gemiddelde consument, die weet misschien niet wat uh, voor de dierenwelzijn uh, of biologisch gezien het beste voor zo'n beest is. Nee, dat klopt. Aan de andere kant vind ik het wel grappig dat uh, zoever is natuurlijk een van de prijzen. Er zijn meer uh, prijzen. En de, de grap vind ik zelf wel dat uh, de dierentuinen die ik zelf in Nederland ook heel hoog heb zitten, uh, die winnen vaak een prijs. En dat is onder andere, uh, Blijdorp vind ik zelf een hele goede dierentuin, ook voor de dieren, maar ook voor de bezoekers, maar bijvoorbeeld ook dierenpark Emmen. Uh, en dat, uh, dat dat zijn uh, samen met een paar andere, ja, zijn er toch dierentuinen die heel trendzettend zijn en uh, grote vernieuwingen doorvoeren. En ja, ik, uh, ik vind het, uh, ik vind ja ik vind het een blijk blijdop wel een terechte winnaar, laat ik het zo maar stellen. Ja, U bent zelf directeur van Burgers so. Had u ja. niet zelf willen winnen? Dan? Oh, tuurlijk wil ik ook heel graag zelf winnen. En dat, uh, hopelijk komt dat er ooit nog een keertje van. Uh, maar wij, uh, wij, wij hebben ook een mooie tuin. Wij krijgen ook genoeg uh, bezoekers. Okay. En wij staan bij sommige ranglijsten staan we ook, ook vrij hoog. Volgens mij hadden wij bij Zoever een 8,5. Ja, een 8,4. Dus, nou, helemaal ja. niet slecht natuurlijk. Nee, nou ja, en daar, daar ben ik ook, uh, ook best trots op. Maar ik vind gewoon het belangrijkste, en dat is gelukkig wat gaande ook is in Nederlandse dierentuinen, is dat we door blijven gaan met dus dat we niet zeggen van oké, okay, euh, mooi, we krijgen die 8,9 en nu gaan we op onze lauren rusten. Maar dat we gewoon euh, blijven vernieuwen en veranderen. Want de ideeën over het huisvesten van dieren, euh, ja, dat verandert natuurlijk. En de techniek verandert. Dus we moeten, moeten gewoon doorgaan. Wat zijn er dan voor ontwikkelingen die er dan de komende jaren te wachten staan? Nou, en, en, o, ontwikkelingen die de laatste tijd, de uh, laatste decennia moet ik eigenlijk zeggen, uh, zijn ingezet, is dat de bezoekers uh, steeds meer gaan beleven hoe een dier ver weg leeft. Uh, en om dat te doen worden dus grootschalig uh, troophallen gebouwd, worden grootschalige aquaria gebouwd, worden themagebieden ingericht. En in die themagebieden krijgen de dieren steeds meer de vrijheid en de ruimte. Er worden niet alleen de dieren getoond, maar ook bijvoorbeeld de beplanting die er in die gebieden zijn. Nou en dat is een trend die al een tijdje gaande is en die nog lang niet ten einde is. Daar zijn nog heel veel mogelijkheden om dat verder uit te voeren. Hoe zit het met de populariteit van dierentuinen? Ja, zo, zover ik kan zien, ik, ik heb niet de laatste cijfers van uh, vorig jaar... maar in de top 10 van dagattracties... Uh, dus daar zitten de pretparken bij, maar ook de dierentuinen bij... Uh, in die top 10 staan, zover ik weet, vijf dierenparken. Dus de populariteit uh, gewoon in Nederland... Uh, om een dagje uit te gaan naar uh, een dierenpark, ja, die is heel erg hoog. En ik weet dat bij grootouders met kleinkinderen... Staan, uh, in, staat in de top 10 staan gewoon acht dierentuinen, want die ja. willen heel graag... Die leuke dag uit voor de kinderen, maar die willen ook heel graag die kinderen dat educatieve meegeven. Wat bijbrengen. Wat, ja, wat bijbrengen wat in dierentuinen kan. Erik, uh, wanneer ben jij voor het laatst naar een dierentuin geweest? Jeutje. Dat was uh, vorige zomervakantie. Uh, Wel, maar was dat was dat? niet in Nederland, geloof ik. Waar dan? Uh, in Denemarken. Toen oh, ah, de? ben ik naar een aquarium of zo geweest. Is dat uh, dan een dierentuin? Ja, waar was dat, mag ik vragen? <laughs> kan het in, in Heertvald zijn geweest of in Grena? Ja, volgens mij die eerste. Ja. Die eerste, zelfs. Nou, dat, is, uh, dat aquarium ken ik. En ik, dat vind ik een heel mooi aquarium. Ja, dat is staat... ook onder de indruk. Hè. Ja, dat is maar echt een, een gigantische en... Zo onder indruk daar. dat je de naam niet hebt onthouden. Ja, al die Deense plaatjes, plaatjes, dat weet ik dan niet. Maar ja. ik weet wel dat er echt een gigantisch aquarium stond, uh, waar je ja. gewoon omheen kon lopen. Ja. Het lijkt me leuk om een keer te gaan kijken, maar ik ja. ben helemaal enthousiast. Dank u wel in ieder geval Alex van Hoofd, directeur van Zo. En tevens de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 12 voor vier, nog steeds Wark in Nederland op Radio 1. En met elke week ook live muziek. Vandaag is dat Gert Zomer. Hij speelt voor ons voor de laatste keer het nummer Peace of Mind. This restless world, my life seems absurd, what am I doing on this earth? I don't know where to go, I think my mind will blow, the more I think, the less I know. I need a place where my mind can be erased. Questioning guy with too much feelings, but I cannot cry. I'm wearing too many clothes to cover all my faults. What am I thinking? Nobody knows. I need a place where my mind can be. Faith. So give Mind. Gert Zomer hoort u hier live bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En ondertussen rent Gert geheel terecht naar de microfoon hier aan tafel. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Ja, dat vonden wij ook. Um, laten we nog even hebben over uh, alles waar jij uh, mee bezig bent. Uh, voor de mensen die al het hele programma luisteren eerder... Uh, viel. De naam The Piano House, waar ja. jij uh, speelt, werkt. Wat is dat voor iets? Het is een in interactief concept uh, waarbij we met uh, verschillende pianisten op pad gaan. We spelen voornamelijk op locatie. En dan moet je denken aan uh, uh, clubs, uh, kroegen, bedrijfsfeesten. Uh, ja, echt overal. Um, waar mensen gewoon uh, ja, kunnen aanvragen. En wij spelen het. Je kan alles uh, zo uh, uit de mouw toveren. Nou, ik zou het heel stoer vinden om dat te kunnen zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat we echt alles uh, kunnen spelen. Uh, maar ik heb wel een dikke map bij me. En uh, de meeste liedjes uh, kun je op, op referentie gewoon spelen. Het is vooral, vooral tekst die je vaak niet uit je hoofd kent. Ja. Dus dan vraag je gewoon de mensen om het zelf te zingen als je het niet kent. Of je speelt een, uh, een, een ander liedje van die artiest. Hm. En, en, en vragen ze dan ook wel eens hele rare dingen aan? Of zijn het eigenlijk vooral dezelfde nummers? Die uh, er komen wel veel nummers terug, zoals Paradise bij de Dashboard Light. Die moet ik nog steeds een keer instuderen. <laughs> is echt, uh, mensen... ja, het of... duurt zo lang ook dat nummer, he? Ja, het is veel te moeilijk ook. Uh, maar er zijn ook liedjes dat je denkt van, hoe kom je erbij, weet je wel? En er wordt ook veel Nederlandstalig aan gevraagd. Daar ben ik niet altijd even fan van. Okay. Okay. van ja. Schrijf je wel eens een Nederlandstalig nummer zelf? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. Wil ik wel gaan doen, eigenlijk. Hoog tijd. Ja, klopt ook. <laughs> nou, als het zover is, dan komt het nog een keer langs om ja, het voor ons te spelen. Zeker, doe ik. Uh, tot die tijd bedanken we je uh, hartelijk voor je komst. Als mensen nu uh, uh, nog uh, meer van jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Uh, nou, ik beschrijf al mijn uh, projecten die mij bezighouden op uh, mijn eigen website, gertzomer.nl. En uh, als ik ga spelen met Roger, dan uh, kun je daar meer over vinden op rogermusic.com. Okay. En Roger, dat, uh, voor de duidelijkheid dus schrijf je R-O-D-G-E-R. -E yes. Juist. En Anders. de EP uh, is ook net uit. Die hebben ja. wij hierin in handen gekregen. Als het een tv-programma was, dan liet ik hem nu aan de camera zien. Maar uh, hij, heeft hem hem echt, uh, hij heeft hem echt in zijn handen. Hij bestaat echt, dames en heren. Zeker. Dank u uh, wel, wel voor uw komst. Ik wou nog even vragen. De, de optredens de komende tijd, want ik, het smaakt mij wel naar meer. Oké. Okay. Oké, okay, nou uh, Roger staat even stil, uh, dus uh, zodra daar optredens voor komen uh, laat ik het je weten. Uh, met Stephanie uh, speel ik veel, uh, vooral uh, in uh, Duitsland en Nederland. Binnenkort op het Bevrijdingsfestival, Zwolle, Enkhuizen uh, uh, en voor de rest Duitsland uit mijn hoofd. En Londen gaan we ook heen, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. We staan in het voorprogramma van Bon Jovi, dus dat is wel gek. Op het Hyde Park, ja. Wow. Nou, vraag, uh, als je hem spreekt, vraag of je hier ook een keer langs wil komen in uh, de, in de nacht. Zal ik zal me in ieder geval de groeten doen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, hartelijk dank Gert <laughs> okay. Zomer voor je komst ja. uh, naar onze studio. Wat gebeurt er toch met uh, ons uh, overheidsgeld? Dat uh, vraag je wel eens af misschien. En onze columnist Diederik van Zessen die worstelt heel vaak met die vraag. Vrijdagavond rond de klok van half tien. Een wonderlijk haast heilig tijdstip als het om televisie gaat. Idols scoorde er in 2002 recordcijfers op RTL 4. Later namen X-Factor en andere talentenjachten het over met soms miljoenen kijkers. Afgelopen vrijdag keek er door het mooie weer en de koningin in nacht niet zoveel mensen tv... maar stemde er volgens de stichting Kijkonderzoek toch nog meer dan een miljoen mensen af op Tros Vermist. Even zoveel keek toen nog naar X-Factor en nog eens de helft zat toen naar Voetbal International te kijken. Maar op Nederland 3, de etalage van de publieke omroep, kregen we dit volgeschoteld. Ah, moeilijk hoor, moeilijk. Heel moeilijk. Hans van der Tocht. Kent u hem nog? Waarschijnlijk wel. Had u hem nog willen kennen? Waarschijnlijk niet. Maar toch zien we hoe Hans van der Tocht zijn zogenaamde problemen uit de doeken doet bij een bekakte psycholoog. Dat doet hij in het programma Dr. Ellen... dat elke vrijdag om tien voor half tien begint op Nederland 3. Waarschijnlijk hadden de andere BNS wel wat beters te doen. Want de Vara denkt dat u dit wilt zien. Alsof we nog niet genoeg van BNS door onze strot geduwd krijgen... is nu ook hun zogenaamde Sorus onderwerp van een programma. Dr. Ellen grossiert in grachtig gordelhumor, Grappen die alleen de culturele kleinkunstelite zal vatten. Tenenkrommend, dat is het woord voor deze in-crowd-schetsvertoning... Dr. Ellen. Ze wordt gespeeld door Martine voort. En BN'ers spelen zichzelf. Zoals ook Sanne Wallis de Vries. Sanne Wallis de Vries. Vrouwen die grappig proberen te zijn. Daar heb ik sowieso nogal moeite mee. En nee, dat is geen discriminatie. Dat is jarenlange observatie. Dat is realisme. Dat is... Nou, luister maar. op de Nederlandse tv en laat ik de open deur nog maar eens open trappen. Waarom moet dit van mijn belastingcenten? Wie wil dit zien? Nou, dat zal ik u eens zeggen. 116.000 mensen. Een idioot laag aantal voor dit tijdstip. Als je testbeeld uitzendt, krijg je nog meer kijkers. En dan nog vraag ik me af of er inderdaad 116.000 mensen deze pijniging hebben doorstaan. Ik kijk in ieder geval nog liever de hele dag door naar herhalingen van ochtendspits. Want Petra Gijzen is tenminste nog eens een lekker wijf. En waarom maak ik me zo boos? Nou, misschien dat het helpt. Het seizoen van deze draak zit er namelijk bijna op. Dus alsjeblieft, Roek Lips, zendercoördinator van Nederland 3... laat deze serie nooit, maar dan ook nooit, meer terugkomen. Voor iedereen die nu net zo enthousiast geworden is als ik over dit programma. Ik, uh, ik kwam niet meer bij net tijdens het lag... Uh, aanstaande vrijdag kunt u voorlopig voor het laatst genieten van Dr. Ellen om Nederland 3. De Vara zet dan om tien voor half tien een compilatie-uitzending uit. Ik zet mijn videorecorder aan. Ik ook. Lachen, gieren en brullen. Het is twee voor vier. Dat betekent zometeen het NOS-journaal. En na de klok van vier is het tijd voor nu al wakker Nederland met Cameron Oela en Anne de Jong. Anne, wat hebben jullie zometeen? Nou, in ieder geval geen uh, Dr. Ellen. Gelukkig ah, voor uh, Diederik als hij nog wakker is. Uh, wel de dag van de brandweer. Dan hoor je Diederik weer even. Uh, uh, een aanklacht is ingediend door Louis Vuitton tegen een kunstenaar die een statement wilde maken. Een raar verhaal gaan we het over hebben. De voicemail van uh, uh, Mark Rutte wordt weer ingesproken. Uh, we gaan zelfs nog iets doen met inbellers. We hebben weer een stelling ah. over uh, bevrijdingsdag. Of okay. nee, um, doodherdenking. En wat is de stelling? Uh, de stelling, dat gaan we nog even over hebben straks. Oh, is, we schaam. zijn nog aan het twijfelen. Mensen... Het komt er in ieder geval op neer dat we heel veel gaan hebben over uh, de doodherdenking. Ja, en, en geheel terecht natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Want, dat uh, is want het morgen is het 4 mei. hè Vergeet het niet. Ja. Twee minuten stilte. Waar ga jij twee minuten stil zijn? Uh, thuis. Lekker in uh, mijn eigen gezelschap. Ja, ik ook. Iemand die me stoort tijdens mijn twee minuten stilte. Lijkt me heel goed plan. Nou, dankjewel. Weten we dat ook weer? Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Nog Steeds Wakker Nederland... met dan Rachel Louise hier te gast om live te spelen. Ja, dat is een uh, meisje met een uh, piano die uh, voor ons uh, komt muziceren. Dus uh, daar verheugen wij ons alweer op. Volgende week zijn wij er dus weer, nog steeds wakker Nederland, om um, twee uur s'nachts hier op Radio 1. Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door.